Partij van de Arbeid, oudere partij Zandvoort, GroenLinks, CDA, Sociaal Zandvoort. Wie is tegen dit abonnement? Fractie van gemeentebelangen Zandvoort. Daarmee is het abonnement aangenomen. Dat brengt mij op abonnement 10. Afstemming en correctie. Partij van de Arbeid, OPZ, VVD. Wie van u wenst het woord? Meneer Kramer. Ja, het betreft een kapstokabonnement om alle dingen die zojuist ook de revue zijn gepasseerd, om die goed te regelen. Is dat voor u allemaal duidelijk? Als het voor u maar duidelijk is. College, meneer Bierman. Voorzitter, we kunnen leven met deze afzoming. Behoefte aan een debat? Dat is niet het geval, dan breng ik het in stemming. Abonnement 10, afstemming en correctie. Wie is voor dit abonnement? Bij handopsteken graag. Dat is de oudere partij Zandvoort GroenLinks, het CDA. Sociaal Zandvoort, VVD en Partij van de Arbeid. Wie is tegen dit abonnement? Dat is gemeentebelangen Zandvoort. Daarmee is het abonnement aangenomen. Als ik het goed heb, zijn daarmee alle voorgenomen abonnementen, al dan niet door u ingediend, dan wel ingetrokken. En check ik even of er nog een nader abonnement ergens hangt. Dat is niet het geval. Dat betekent dat ik zoals ik aan het begin en u hebt voorgesteld, overga tot de controlevraag. Is er op dit moment nog behoefte aan een tweede ronde in het algemeen? Heel kort dan wel, zegt u, breng het voorstel inclusief aangenomen abonnementen in stemming. In stemming brengen, meneer Simons. Voorzitter, mag ik dan een korte schorsing vragen? U mag zeker een korte schorsing vragen en die ga ik u ook geven. Hoeveel minuten? Vijf minuten graag. Vijf minuten. Geschorst. Ja Joop, jij vroeg waarom nou eigenlijk? Ja, God, waarom? <laughs> ja. Nou, ik kan me wel iets bevoorstellen. Dat zijn natuurlijk uh, van de 19 ingediende amendementen waren er zo'n beetje een stuk of 10 van de OPZ. Alleen, en ik denk dat er eentje het gehaald heeft. Ja. Dat moet ik even checken zijn er in ieder geval een heel stel verworpen. Ze gaan zich er nu beraden of ze dat ernstig ja. genoeg vinden om het hele plan af te keuren ja. of niet. Ja, dat denk ik ook. En of je dat in vijf minuten doet, dat vraag ik me af. Ja, ja en misschien heeft het nog wel ernstigere consequenties. Uh, het ja, dat zou dat kunnen zijn overwarten. dat ze hun hele steun aan het middenboulevardplan eruit halen. Maar dat, dat moeten we nog even horen. Ja, het is uh, in, mijn, in mijn weten een beetje. Ik vond het een beetje hier en daar muggezichterij van uh, Bouwbeer Wilson. Maar dat is mijn idee en daar hoeft niemand het mee eens te zijn, uiteraard. Maar ja. we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eentje teruggetrokken, 9. 9 amendementen van de OPZ die niet doorgaan. Ja, nee, maar dus ja. Ik, ik denk dat zij gewoon weer uh, te veel wilden uh, nou, uh, knibbelen. Ze zijn trouw geweest aan hun kiezers. Laten we dat wel voorop stellen. Ik denk de VVD ook. Ja, ja Die is veel constructiever bezig geweest. Ja, ja oké, okay, goed. Maar zij hebben in de verkiezingscampagne... zo'n kleine vier jaar geleden... hebben ze een aantal dingen beloofd. En ja. die maken ze nu waar. Uh, leuk of niet, het is wel zo. Dat ze het waar maken. Heb je nou over OPZ of VVD? Nee, OPZ. <laughs> okay. en, ja, ja, ja nee, niet de VVD. Okay. Ja. Maar... Uh, dus, dus, ja. En ze zullen zich nu moeten gaan beraden... op wat, ja, hoe gaan we hiermee verder met deze situatie? Ja, ik denk het ook. Het, het, het zou best wel spannend kunnen worden. Het college heeft een paar keer ook uh, aangegeven... niet met de uh, met, uh, plannen van, of de ideeën van uh, OPZ mee te kunnen gaan. Ja. Dat zou ook best wel eens een uh, hang, hete hangijzer kunnen zijn. Want het, hm. het is natuurlijk een wethouder... Dynamis OPZ, uh, op die namens OPZ op dat plus zit. Ja. Ja. En we hebben dan weliswaar een uh, duaal stelsel tegenwoordig. Maar uh, ja... Hij gaat wel namens OPZ zitten dan. Ja, nou, hij is daar gekomen het namens OPZ om de zaken te regelen. Het heeft van verleden zijn kop gekost. Ja. Zijn plaatselijke kop. Hij heeft ja, ja. het natuurlijk helemaal goed gemaakt. Ja. Geluk zijn. bij een ongeluk, ja. maar <laughs> ja. een ander verhaal. Ja. Oké, okay. Zonder maar even muziekje draaien totdat ja. ze eruit zijn? Dat, dat zal, hoop ik, kort zijn. Oké, okay. dank je Pascal. Choose. Where have you gone Joe DiMaggio A nation turns its lonely eyes To you Ooh. What's that you say Mrs. Robinson Joe DiMaggio has left and gone Zojuist het, uh, het verzamelsignaal tussen aanhalingstekens van uh, de burgemeester, van de voorzitter van de raad. En dat betekent dat de raadsleden verzocht worden om uh, ASAP, oftewel as soon as possible... Ja, Normaal zeg ik nooit dat soort teksten, Pascal, want ik wil, wil graag in het Nederlands oude, oftewel zo snel mogelijk, naar een uh, plaats willen komen om de vergadering uh, door uh, voor te kunnen zetten. EZB is ook natuurlijk de Engelse vertaling ervan. Ja, toch wel. Ja, en over het <laughs> merk ik ook wel, want heel vaak met mijn e-mailbericht is, ja, ja Ezeb, dat regelen. ik denk, oh nee, niet ja, weer. Is, ja, zo denk, snel mogelijk. Als ik, als ik dat al zie, dan, heb, dan doe ik het juist rustig aan. Ja, maar goed. Goed, we gaan dus zometeen met de vergadering door. Naar een schorsing aangevraagd door OPZ. En wie weet, misschien wordt het wel spannend. Boven hetgeen gaat wat wij als partij belangrijk vinden. En wij zullen dan ook in meerderheid voor het bestemmingsplan stemmen. Alleen wij hebben wel een... een wij vinden het toch wel jammer dat er voor een aantal zaken geen... Uh, ...geen begrip is gekomen, omdat wij denken dat Zandvoort daar toch wel mee te maken zal krijgen... ...in de vorm van uh, claims die wij voorzien als gevolg van uh, de huidige insteek. Dat is geen wat ik wilde zeggen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Baber-Gvilsson. Dat betekent dat ik het voorstel. Tweede ronde. Oei. Ik had net gepeild of er behoefte was aan een tweede ronde, stemming, dan wel gelijke stemming. Dat was niet erg helder. Ja. Ja, niet ja. okay. Voor mij niet en ik was aan het bellen nadat de schorsing was en in stilte. Mevrouw Dreijer, kunt u dan heel compact, heel kort uw tweede termijn gebruiken? Kunt u mij vertellen wat de reden is dat ik nu heel kort en heel compact dit moet vertellen? Omdat ik... ...in de overtuiging dat ik iedereen hierbij aangekeken heb, heb gevraagd... ...is er behoefte aan een tweede termijn? En niemand reageerde. Sterker nog, de meeste zeiden... Nee. Ik heb daar wel op gereageerd. Ik heb zo gezeten met mijn vinger. Misschien keken u de andere kant aan, want ik vroeg kan... het nog aan de heer Bluis... ...gaat het nu over de amendementen. Ik accepteer daarnaast dat hierbij als ik deze raad rondkijk, ook nauwelijks animo is voor een tweede debat. Dus geef ik u nog even het podium om wat compact te doen. Dank u wel. En als u goed geluisterd had, had ik dat ook bij de eerste ronde al aangegeven... dat ik nog even terug zou komen in de tweede ronde. Maar voordat we deze discussie op deze manier aan verder gaan wakkeren... wil ik even aangeven wat de reden is... dat gemeente Belangen Zandvoort constant tegengestemd heb, Omdat uit dit hele gedrag vanavond... Duidelijk geworden is dat er voorkeurs zijn, dat er willekeur is. En dat is gewoon een hele vervelende zaak. De heer Bouwberg Wilson zei het net al, dat er verschillende claims kunnen komen. Waarom wij het vertrouwen niet hebben, heb ik ook aangegeven. Het feit dat straks alles aan de raad is en ik hoop dat ik het gewoon goed mis heb. Dat hebben we kunnen zien in verschillende projecten. Daar waren allerlei zaken door de colleges al afgesproken. Want wij onderhandelen niet met projectontwikkelaars. Dat wordt door het college gedaan. En het feit komen wij als raad constant voor voldongen feiten. En aangezien wij ook een verkiezingsprogramma hadden... waar wij geen pleinen wilden volgebouwd hebben... kunnen wij niet met deze inconsequent gedrag meegaan. En... Het woord, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is, kwam vannacht naar boven. Het is gewoon volksverlakkerij wat hier gebeurt. En ik mag hopen, ik mag werkelijk hopen dat het niet waar is. En ik zal het hierbij houden, want anders moet ik veel te veel in details. Maar ik hoop dat er uiteindelijk eens een keer een nieuwe politiek ontstaat... waar mensen werkelijk voor hun mening uit durven komen. Meneer Stammes, Zegt mevrouw Draaij hiermee dat de hele Raad aan volksverlakkerij doet... Ik hoop dat er uitgewezen wordt, dat het niet. Ik geloof dat iedereen zijn intentie even goed is. Daar twijfel ik niet aan. Maar het feit dat mensen zo makkelijk met gedraai of leugens, dat mocht ik dan niet meer zeggen, omgaan. Maar wat gewoon rechtstreeks hier in de Raad gebeurt, dat vind ik triest. En daar heb ik moeite mee en daar laat ik me niet meer mee meegaan. iemand anders nog behoefte aan deze debatronde? Meneer Kramer. De mevrouw Draijer maakt van het middenboulevard een one-issue. En dat is de watertoren. En over de rest heb ik er eigenlijk niet gehoord. Dus ik vind dat een beetje kortzichtig om dat zo allemaal te benoemen wat u net zegt. Ik vind het jammer dat de heer Kramer dit kortzichtig wordt. Ik vind het gewoon inconsequent gedrag dat je met de ene wel meegaat en met de andere niet meegaat. En als je gewoon weet dat er een grote claim ligt... En ik hoop ook dat het niet waar is. Maar de toekomst zal het uitwijzen, meneer Kramer. En dat heeft niets met Watertorenplein te maken. Maar als je voor het Palace Hotel gaat voor 85, want dan ben ik ook voor optie, optie C. En ik heb het expres niet laten weten, want ik ben voor hoogte, voor ruimte. Ja, En als je dan zegt, met A ga ik wel mee en B niet. Als u dat zo noemt, is het aan u die keuze. Maar ik wil dat risico niet lopen dat we inderdaad een volgepropte boulevard krijgen. Daarmee is het debat afgerond volgens mij, want men vervalt in herhaling. Dat betekent dat ik het voorstel, bestemmingsplan Midden-Boulevard, inclusief aangenomen abonnementen, in stemming breng. Meneer Van Deurste, dat mag. Oké, okay. heel graag. Uh, goed. Wat ik in de inleiding gezegd heb, ik vond het bestemmingsplan gewoon matig of teleurstellend, maar er waren een heleboel amendementen waarvan ik dacht het komt nog goed of het komt een helend in de goede richting. Maar een aantal wezenlijke amendementen hebben geen goedkeuring gekregen door de raad. En dan moet je even de balans opmaken. Eh, wat wil je, een slecht bestemmingsplan of geen bestemmingsplan? Eh, bij de oudere partij begrepen die zeggen van nou... als er maar een bestemmingsplan is goed of slecht... met onze instemming of niet, er moet er een komen. Eh, ik denk dat je een slecht bestemmingsplan niet moet aannemen... We moeten een keer voor kwaliteit gaan. Dus ik zal tegen dit bestemmingsplan stemmen. Dank u wel, meneer Van Deursen. Nog andere mensen die een stemverklaring willen afleggen? Meneer Bluis. Ja, het CDA heeft duidelijk zijn stem laten horen bij de, bij de abonnementen. En ook bij, in de eerste termijn, daar zal ik niet verder meer op terugkomen. Uh, het moet duidelijk zijn dat waar wij tegen hebben gestemd, dat dat inderdaad onze instemming niet heeft. En ook niet op het moment dat wij dit bestemmingsplan goedkeuren, dat daar goed notitie van uh, wordt genomen. Mijn compliment gaan toch in dit geval toch een beetje naar de oudere partij... ...die toch heeft geprobeerd dat, dat op de juiste manier te doen... ...en uh, dat toch op, ik zeg het maar even, op een sportieve manier uh, opvangt. En uh, op de, nou, dan neem ik mijn petje vooraf dat ze dat uh, zo benaderen. Dank u wel meneer Blijs. En nu breng ik voor de laatste maal... ...het bestemmingsplan Middenboulevard in stemming bij hand te besteken... Wie is voor dit bestemmingsplan bij hand opsteken? Dat zijn de fracties van de VVD, de Partij van de Arbeid, het CDA, Sociaal Zandvoort en de heren Suttorp, Bouwberg, Wilson en Simons. Wie is tegen dit bestemmingsplan? Dat zijn de fracties van Gemeentebelangen, Zandvoort, GroenLinks en de heer Poster. Daarmee is het bestemmingsplan aangenomen. En daarmee is... De stemming nog niet afgelopen op dit onderwerp, nee, nee. want er zijn nog een tweetal moties aangekondigd. Het bestemmingsplan is vastgesteld, maar er zijn nog tweetal moties. Motie A: Watertorenplein, omvang parkeergarage. Partij van de Arbeid en OPZ. Wie wenst het woord over die motie, meneer Bouwbach-Wilson? Dank u, voorzitter. Ja. Um, zoals in het de, in de bestemmingsplan Plankaart is uh, te zien... Um, en ook in het abonnement, pardon, in het motie is verduidelijkt met twee plaatjes... vertoont het linkerplaatje een punt... en in het rechterplaatje plaatje een, een afronding in de, de weg hoge uh, uh, Hogeweg, zal ik maar zeggen. En daar raken we wat die punt betreft aan een mogelijk constructief technisch probleem. En dat willen wij aan de orde stellen... En daarom roepen wij het, het college op om technisch onderzoek te verrichten naar de constructieve aspecten van een beoogde parkeergarage onder het Watertorenplein en een kleiner alternatief, zoals wij dit in dat rechterplaatje hebben voorgesteld, mede de effecten op het gebied van de kosten en het parkeerareaal daarbij in beeld te brengen. Dank u wel, meneer baber Wilson. Is het de strekking van de motie voor nu duidelijk? Meneer Bierman, wilt u namens het college reageren? Het college kan zich vinden in de motie. Vervolgens is dan de vraag... ...is er nog behoefte aan het definitief handhaven van die motie? Meneer Paap, VVD. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Ik, uh, ik, ik vraag me af of dit een taak is van, uh, van de gemeente... ...of dat niet uh, voor de toekomstige uh, eigenaar van de grond is... ...die het gaan bouwen om dat onderzoek te doen... Meneer Bierman, kunt u nog op die vraag een antwoord geven? Uiteraard zal het uh, uiteindelijke onderzoek gedaan worden door degene die daar gaat bouwen. Maar wij kunnen natuurlijk een verkenning doen om te kijken of het uh, inderdaad een probleem is. En dat is uh, vrij snel om natuurlijk te doen. Meneer Kramer. Ja, de VVD-fractie uh, uh, ziet uh, dat daarvoor uh, een budget nodig zou zijn. Dus ik weet niet hoe we dat uh, moeten regelen eigenlijk. Voorzitter, dan zetten we het woordje laten ertussen. Want dan laat het over. Nee. blijft het... Uh... Nee. Voorzitter, het hoort tot de taak van de regie om je de vraag te stellen of alle technische onderzoek zal worden, zal is verricht. En dat je ervan uit kunt gaan dat je met een gerust hart en, uh, het aan een bouwer over kan laten dat het wordt gerealiseerd. Ja. Het woordje laten ertussen, is dat uh, afgedekt, wordt het in het midden gelaten? Kunt u de microfoon aanzetten, want anders horen we het niet goed. Uh, Voorzitter neem me niet kwalijk, uh, het woordje laten ertussen zetten bij technisch onderzoek, te laten verrichten, is dit uh, afgedekt, dat laat ik in het midden. Of wij dat zullen doen, dan wel dat we het laten verrichten door derden die daar willen gaan bouwen. Dan neemt, u, uh, de, dan neemt u deze motie over. Oké. Okay. Dat is wat de portefeuillehouder heeft gezegd. En vervolgens is de vraag, wilt u hem in stemming brengen of zegt u... Ja, weet u hoe het is, voorzitter? Ik denk dat deze motie uitgevoerd zal worden naar alle waarschijnlijkheid door een nieuwe raad. En daarom vind ik het wel verstandig om uh, dit vast te leggen. De raad is de raad. Ik verbaas me altijd over de mooie toegevoegde woordjes die u gebruikt. Overleef, overleef. Morgen is er weer een nieuwe raad. De dageraad. De dageraad. Voorzitter. Meneer Kuiken. We hebben het toch ook over vertrouwen de hele tijd. En als het college zegt, we nemen over. dat over. Nou, dan is dat toch akkoord. Dan hoef ik het toch echt niet meer in stemming te brengen. Dan denk ik, nou, het college neemt over. Prima. En dat overnemen betekent ook dat het overgedragen wordt straks. Dat is toch correct? Nou, daar kunnen we de, dan mee instemmen, voorzitter. Dat betekent dat we deze motie intrekken. Meneer Bluis. Ik, ik vind het heel sympathiek dat dit uitgezond wordt. Maar ik denk dat er op het middenboulevardgebied... Als je wat kaartjes pakt, kan ik het bij een heleboel kaartjes gaan zetten... dat er nog technisch onderzoek moet gebeuren. Dus ik vind... Uh, dat het college het gewoon mee moet nemen, maar wij, dat wij niet onderzoek nu specifiek hierin moeten gaan verrichten. Dank u wel, meneer Bluis. motie is ingetrokken. Motie B, afweging Nieuwe Horeca. is antwoord. meneer Baber Wilson. Voorzitter, we hebben een uh, motie voorliggen die uh, niet helemaal aansluit op hetgeen wat we in eerdere besluitvorming hebben besloten. En dat betreft namelijk de tweede bullet bij waartoe wij met deze motie willen oproepen. Dat is bij amendement mede aan de orde geweest en dat lijkt me niet verstandig dat we dat nu weer opnemen. Dus ik wilde voorstellen om in ieder geval de strekking van de motie voor wat betreft de tweede bullet onderroept het college op. Om die in ieder geval te laten vervallen, want anders zou dat tot een herhaling van zetten komen. Waar de motie over gaat is het volgende. Standwoord heeft reeds veel horeca. Voor elk van de toegestaande horecacategorieën in het middenboulevard dient vast te staan dat er nog zoveel extra marktpotentieel is dat er voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven voldoende zekerheid voor een gezonde bedrijfsvoering is. In de toelichting slechts gesproken wordt over een evenwichtig horecabestand. Dat nieuw vestiging, zoals we dat al eerder ook hebben afgesproken, niet kannibaliserend mag werken op de horeca in het centrum, roept het college op om in een beleidsnotitie specifiek vast te leggen welke nieuwe horecafuncties in de Middenboulevard om bedrijfseconomische redenen in aantal gewenst, respectievelijk ongewenst zijn. Deze notitie tijde gereed te hebben om hem als handvat te kunnen gebruiken bij het opstellen van de uitwerkingsplannen. Dank, Dank u, voorzitter. Dank u wel. Motie duidelijk. Dat is toch heel goed dan. Meneer Bierman, namens het college graag een korte reactie. Het college kan hier wel mee instemmen. Het college kan hier wel mee instemmen. Het kannibaliserend effect is iets wat u al meerdere malen aan de orde heeft gesteld. Dat we daar zeer waakzaam op moeten zijn. En het kan dus geen kwaad om ook onderzoek te doen. Dat moeten we toch doen om te kijken met welke... Uh, ...categorieën van uh, functies... ...je dus een aanzuigende werking krijgt... ...in plaats van een kannibaliserende. Meneer de Rommel. Dank u wel, voorzitter. Betekent dit dan dat we nu naar een geleide markteconomie gaan... ...en dat we van tevoren gaan kijken... ...wat wij als besturend orgaan ...goed vinden dat het bedrijfsleven ontplooit... ...of niet? Dit is toch even terug naar Krens in het DDR... ...lijkt mij. Voorzitter, dat nee, is nee, tegenwoordig... Nee, meneer Bierman... Ook... Meneer Bierman. Ook meneer Stammers stak zijn vinger op. Die wilde ook een vraag stellen. Of... Ja, ik, ik, ik vroeg mij af of dit, dit soort onderzoeken niet gewoon regelmatig gedaan worden. Als er nieuwe, nieuwe ontwikkelingen zijn binnen een binnen gebied. En of dit in feite ook niet een, een overbodige motie is wat dat betreft. Ja. Meneer Biemann. Voorzitter, vroeger was er de distributieplanologische onderzoek waar je je op kon baseren. Dat is er tegenwoordig niet meer, dat is niet meer verplicht. Wij hebben ook zelf al behoefte aan duidelijkheid ten opzichte van welke soort en welke schaal je dus bepaalde ondernemingen hier naartoe zou moeten verleiden. Ten einde dus de effecten te bewerkstelligen die je nou juist zo graag wil. Dus het is minder een kwestie van we gaan zeggen wie er niet mag, maar meer een verleidingstactiek ontwikkelen ten aanzien van wat we wel willen. Ongewenste effecten dus te bereiken. Voorzitter, nog een kleine aanvulling. We hebben daar een prachtig mooi instituut voor in Nederland en dat heet de Kamer van Koophandel. En de Kamer van Koophandel met aansluitende diensten en instituten, die is daarvoor geëquipeerd en niet de overheid. Alsjeblieft, niet. Is dit de opening van het debat, meneer Drommel? Ik zou ervan genieten, voorzitter. Goed. Heel kort, meneer Wierman, als het echt moet. Wij zullen ook zeker met de Kamer van Koophandel contact opnemen over wat er dus aan studies is op basis waarvan je die verleidingstactiek zou kunnen ontwikkelen. Ik constateer dat er enige onduidelijkheid is en het college zegt toe dat men het meeneemt in de voorbereiding. Meneer Bouwburg-Wilson. Uh, voorzitter, ik hoor het college zeggen dat het college ook behoefte heeft aan een dergelijke vaststelling. Die zegt het toe. Ja? Als het college daarmee toezegt wat wij bij deze motie beogen, dat heb ik niet namelijk daar zo direct uit opgemaakt. Maar als dat zo is, dan hebben we geen behoefte aan deze motie verder in stemming te brengen. Dus trekt u de motie in? Wij nemen het gewoon mee. Als het feit dat, de, dat het college zegt behoefte te hebben aan onderzoek, betekent dat het onderzoek ook plaatsvindt, dan trekken wij de motie in. Dat is al dus uh, volgens mij uit de woorden van meneer Bierman af te leiden toegezegd. Daarmee is de motie ingetrokken. En dat betekent dat de behandeling van het bestemmingsplan Middenboelenwaar hiermee ten einde is gekomen. En daarmee is een, daarmee is een belangrijk besluit genomen. Wat nogal wat voeten in de aarde had gehad, heeft gehad. En ik zou u allen daar... ...voor willen bedanken... ...maar ook vooral voor willen opwekken... ...om vervolgens gezamenlijk... ...naar voren te gaan kijken... ...want dat verdient deze gemeente... ...op dit bestemmingsplan... ...zodat we verder kunnen werken. Daarmee... ...zijn wij aangekomen aan... ...agenda punt 7... ...aanvraag... ...Zandvoorts-Mannenkoor... ...te weten subsidie... ...en ik vraag me even af of ik kort zal schorsen... ...want wellicht dat een aantal mensen de tribune verlaat... ...dat valt mee... Gaan we niet doen. Wie wenst op agenda punt 7, aanvraag eenmalige subsidie, Zandvoorts mannenkoor het woord? Dat is meneer De Rode. Anderen ook nog. Meneer Paap Sociaal Zandvoort. Mevrouw Rietkerk. Mevrouw Draaier mevrouw Geuransson. Goed, ik ga een keer in deze volgende rond. Meneer de Rode. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, onze fractie heeft aangegeven... in de vergadering van planning en control... om ons nog te beraden... en te onderzoeken of er nog... Uh, mogelijkheden zijn voor het zandvoorts -mannekoor. En wij hebben dan ook... een abonnement... Uh, dienen wij op dit moment in... die uh, tot uh, gisteren verspreid is... middels de Griffiepost... en hopelijk in ieders fractie... Uh, besproken is. Ik zal uh, de overweging even voorlezen meneer de voorzitter uh, Wij over, overwegen dat iedere subsidieaanvraag op haar merites moet worden bekeken in de aanvraag van het Zandvoorts om een financiële ondersteuning geen enkele presidentwerking zal hebben in de richting van de Zandvoortse koren Het Zandvoortsmannenkoor sinds haar oprichting in 1982 geen enkele subsidie bij de gemeente heeft aangevraagd behouders in het kader van het 25-jarig bestaan in 2007 een eenmalige subsidie van de gemeente Zandvoort uit het casinofonds heeft ontvangen voor de aanschaf van een elektrisch piano, inclusief aanhangwagen voor vervoer van deze piano. Het Zandvoorts mannenkoor haar concerten en optredens met eigen middel, middelen bekostigt. Het Zandvoorts mannenkoor geen voetbalvereniging is en ze ook niet de uitgangspunten van deze sportvereniging en anderen hanteert. Het Zandvoorts Mannecor, regelmatig middels concerten en optreden... zowel in binnen als in het buitenland... de toeristische badplaats Zandvoort cultureel op de kaart zet. Het bestuur van het Zandvoorts-Mannekoor... de gemeente Zandvoort een financiële ondersteuning heeft gevraagd evenals bij andere instanties, voor de aanschaf van een nieuw zomeroutfit, stelt voor de aanvraag tot financiële ondersteuning van het Zandvoorts mannenkort te honoreren met een eenmalig bedrag van 2000 euro, het bedrag te dekken uit het budget, cultuurfonds, initiatieven, initiatieven raad en bevolking, CDA Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Rode. even een kleine interruptie, meneer de voorzitter. Ja, uh, ja. uh, uh, Namens Sociaal Zandvoort, u wenst een interruptie? Ja. Ja. Meneer de Rode, hoe weet u nou zeker... dat het geen precedentwerking optreedt? Meneer de Rode. Ik denk dat uh, deze vereniging... een duidelijke meerwaarde kan zijn... Voor, een, uh, voor de gemeente Zandvoort... die een duidelijke uitstraling heeft naar buiten... en die dus nog een enkele bijdrage... of subsidie krijgt van de gemeente Zandvoort... dan ze hier een, een bijdrage vraagt... aan de gemeente Zandvoort... en wij die toch... Uh, ...een potje voor hebben gevonden wat er voor bedoeld is... ...cultuur en initiatieve raad en bevolking... ...en dat wij die, deze dan ook mogen honoreren ...met het bedrag van 2000 euro. Dank u wel, meneer Van Deurs. Voorzitter, de bij interruptie. Hé, hey, meneer Kuiken, meneer Van Deursen. Denkt denk toch, het CDA dat, of weten ze het zeker? Ja, het. <grijpt> hey, meneer van Rood, u heeft de vraag gehoord. Meneer Van Deurzen heeft eerst het woord. Ja, okay. Meneer Van Dursen... Ja, uh, Meneer de Rode, even een verheldering graag. In de commissievergadering was er een aanvraag van, ik begreep, van 10.000 euro. Van 10.000 euro was benodigd en dan komt er met een bedragje van 2.000. Ik vind het een bescheiden bedragje in het geel, maar kunnen ze dan kleren kopen of alleen petjes? Meneer de Rode. Dames en heren, graag serieus. Meneer De Rode. Ja, dank u wel. De, het zandvoorts heeft een bijdrage gevraagd van de, van de gemeente Zandvoort. Niet de gehele, het gehele bedrag, wat eerst in een brief. Daar is ook gereageerd door het bestuur. Meneer, meneer Tromp heeft hierin gesproken dat het alleen ging om een bijdrage. En dat potje cultuurfonds is er. En dat zit voldoende geld in. Dat hebben we gevraagd aan de griffier. En daar is dus voldoende geld in, in dat potje. En wij vinden 2000 euro daarmee een mooie bijdrage aan het zandvoorts -Marco. En de vraag van meneer Kuiken. Denkt u het of weet u het zeker? Die heb ik met de, de grif hier, hebben we hier uitgezocht. En dat is dat potje. Is er? Nee. Dat is een andere vraag, meneer De Rode. Ik die hier beantwoorden. Het gaat over die presidentwerking. Kijk, als, op het moment dat iemand... Sorry, meneer de voorzitter. Uh, op het moment dat iemand een subsidie aanvraagt... voor dat potje, dat kan ook een andere subsidie zijn... van een andere vereniging. Dan zegt hij ook niet... Die vraagt ook iets aan. Dan zegt hij ook niet van... Oh, maar dat kan ook een presidentwerking. Dan toets je dat het, aan het, de verordening, denk ik. Ja, maar... Dan, dan toetsen... Nou, maar u hebt, we hebben het over de presidentwerking. Nee. nee, u heeft het over de presidentwerking. En elke subsidie aan, of elke aanvraag volgens dat potje zou dan een presidentwerking hebben. Want als club, club, er zijn ook wel clubs... die hebben dingen gevraagd. Ja? Dus dan... Je is het over, toch? Je ja. toetsen toch? Nou. Goed. Ik ga verder met het algemeen rondje. Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Nou, ik denk dat ik gewoon wel genoeg gezegd heb... hierover meneer de voorzitter. Ik vind het gewoon... er komt wel een presidentwerking... Dat kan gewoon niet anders. En, en als we dit aannemen, roep ik alle partijen op, alle uh, zangerclubjes en weet ik het allemaal op, om het ook aan te vragen, want dan gaan we het ook geven. Zo hoort het dan, niet de een en uh, wel de ander. Zo, daar doe ik niet aan mee. Dank u wel. Mevrouw, uh, meneer Bluis, bij interruptie. Ja, maar dat geldt toch voor elke aanvraag op, op dit soort gebieden? Want dan, dan is alles een presidentwerk. Want er zijn ook andere clubs die dingen hebben aangevraagd. Of uh, er heeft iemand subsidie aangevraagd voor een, voor een evenement. Dan kan ik zeggen, ja, dat is ook presidentwerk. Daar, daar zijn die potjes voor. Ik ben blij dat juist een, een club als het mannenkoor daar ook om vraagt. En ik denk dat dat een prima besteding is. Mevrouw Rietkerk. Dankjewel, voorzitter. Um, in de commissie hebben we het er ook al over gehad. En uh, ik heb net uh, ook nog de brief gelezen van uh, het bestuur uh, een warm hart. Natuurlijk dragen we een warm hart toe. En het is ook... Wij denken, we hebben samen regels opgesteld uh, hoe we daarmee omgaan. En ik had ook al eerder begrepen van de wethouder dat er ook al uh, uit uh, het potje van uh, het casinofonds... Uh, Um, klopte dat niet nee, nee. voorzitter als ik even mag nee, nee. er is maar een aanvraag ingediend mag straks in de beantwoording ah, okay. nou dat had ik begrepen en dat het niet uit twee potjes tegelijk kon want het kwam allemaal van de gemeente Zandvoort dat had ik begrepen maar ik ben benieuwd naar de beantwoording dan in deze van de wethouder dus daar wacht ik even op dank u wel mevrouw Rietkerk, mevrouw Draaier ik heb dit al eens een keertje eerder gezegd. En dat was ook met subsidies. En dan kun je inderdaad aan iedereen wel subsidies gaan geven. Maar er wordt hier zo makkelijk met allerlei subsidies omgesprongen. En waar het misverstand is ontstaan, is doordat ze vroegen voor kleding. En dat paste dan niet helemaal in de verordening. Maar gewoon een bijdrage. En als je dan je eigen zandvoedse mannenkoor, die je op allerlei manieren vertegenwoordigt, gaat beknotten. Dat denk ik, waar zijn we nu mee bezig? De ene wel, ja, beknotten we door het niet te geven. Terwijl er voor allerlei dingen van alles wordt gevonden. En ik bedoel, ik heb al eerder gezegd... het hele subsidiesysteem moet gewoon eens een keertje op de kop gegooid worden... en kijken wat we nog wel en niet gaan doen. Want het ene krijgt 10.000 euro's en er zit anderhalve kip. En een andere die zit overal en, en die vragen nooit wat en die krijgen echt niets... Ik vind dat je gewoon als gemeente daar eens heel helder en duidelijk naar moet kijken. En met een heel nieuw beleid moet komen. Maar wat mij betreft of GBZ betreft gaan wij ervoor. Dank u wel mevrouw Draaien. Mevrouw Geuransson. Dank u wel voorzitter om meteen op te, in te haken wat mevrouw Draaien zegt. Heel helder en heel duidelijk. Dat klopt. Dus ook geen hapsnap beleid. Aanvragen boven de 2269 euro. Die worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. We praten hier over een bedrag van 2000 euro. Het lijkt me heel verstandig om het voorstel gewoon eh, niet te behandelen verder. Om het naar het college terug te sturen. Want het gaat om een te laag bedrag waar we voor de rest oh, niet over hoeven te praten. Ik, ik moet u teleurstellen mevrouw Geuronsson. Uh, er ligt een aanvraag voor, onbepaalde, voor, een onbepaal, of voor een bedrag van een bijdrage aanvraag. Dat is onbepaald. Daar is in de commissie uitvoerig over besproken. Dus de college kan niet anders dan u dit voorstel doen. Het abonnement... ...wat wordt voorgesteld door het CDA... ...zegt het te beperken, maar het abonnement is nog niet aangenomen. Dus u gaat, denk ik, iets te snel en iets te duidelijk door de bocht. Dat, dat zou op zich wel kunnen, maar het kan natuurlijk ook zo zijn... ...dat we het mannenkoor een nieuwe aanvraag kan indienen... ...voor dit bedrag bij het college. Dan hoeven we voor de rest niet langer over te praten. Daarnaast wil ik er nog wel op ingaan in het kader van de presidentwerking. Ik kan u wel verzekeren dat de beachpopzingers al hebben aangegeven... ...dat zij zich ook zullen gaan melden voor een kledingbijdrage. Dank u wel, mevrouw. Nog behoefte aan een eerste Ja, termijn, mevrouw, mevrouw Keurensen, als we die, die subsidie verhogen naar 2500 euro... ...dan kunnen we er niet wel over beslissen. Ik stel voor dat de portefeuillehouder kort reageert. Meneer Tonen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb in de commissievergadering, dacht ik, uitvoerig betoogd... ...dat uh, het college wel degelijk het sanfus ...een warm hart toedraagt en uh, een speciale plek heeft... Uh, overigens is het niet zo dat wij geen subsidies verlenen. Uh, want kijk maar even naar het NIAS-concert. Dat, uh, dat is een uitvoering die mede door het zandvoers wordt gegeven. En waar wij een subsidie voor verstrekken. Meneer Brunner, daar verstrekken wij een subsidie voor. Uh, en um, waar het hier om gaat is dat er um, je als je gaat putten uit een pot waarvoor je niet bedoeld is. En ik zal zo uitleggen waarom de pot cultuurfonds... Uh, Etcetera, daar niet voor bedoeld is. Uh, in tegenstelling tot wat het CDA beweert. Uh, als je dat gaat doen, dan krijg je inderdaad aanvragen van. Want we hebben nog zes andere koren. Kun je aanvragen verwachten van de zes andere koren? Dan wil ik alle andere vergelijkingen nog niet eens maken. Uh, maar ik heb toch. Uh, omdat ik uh, al vermoedde dat het CDA met een amendement zou komen. Dat uh, was ook aangekondigd, dus uh, daar ga je dan ook maar even op anticiperen. Hebben we even de regelingen die we hebben bijgenomen. ...om u nog eens te vertellen wat daar dan in staat. Uh, in de algemene subsidieverordening, die we in april hebben vastgesteld... ...van dit jaar... Uh, ...daar staat uh, dat in artikel 11 lid 1... ...onder een incidentele subsidie uh, wordt verstaan... ...een subsidie die betrekking heeft op een bepaalde activiteit... ...met een eenmalig karakter of project. En het aanschaffen van kleding kan ik helaas niet... Schade onder een activiteit of een project. Daar moet dus echt mee bedoeld dat men daar iets voor doet. Eén optreden, bijvoorbeeld zoals het Nia's uh, Het amendement van het CDA, uh, voorzitter, doet nou een, een dekkingsvoorstel uit het budgetinitiatief vanuit de Raad en de Bevolking en Cultuurfonds. Hè. Dat is een pot die we hebben in 1999 bij elkaar gevoegd. En daar hebben we toen ook een, een nota voor uh, ge, geschreven. ...met uh, daarbij behorende criteria. En uh, dat budgetinitiatief vanuit de Raad... ...om daar maar mee te beginnen... komt zo bij het Cultuurfonds... Um, ...dat uh, is uh, op drie onderdelen van toepassing. Namelijk initiatieven in het algemeen... ...toeristische evenementen en sportevenementen. Nou, u begrijpt al... ...toeristische evenementen sportevenementen valt er niet onder... dus zou je komen bij initiatieven algemeen. En... Uh, als je dan kijkt naar dat onderdeel initiatief algemeen... ...daarin staat uh, aangegeven welke aanvragen wel en niet daarvoor in aanmerking komen. En niet in aanmerking komen activiteiten die betrekking hebben op kunst of een cultureel karakter hebben. En weer die sportevenementen en, uh, sport evenementen en, uh, en uh, toeristische evenementen omdat die een eigen onderdeel hebben. Dus hier vind ik ook geen aansluiting voor uh, eventueel ja... En dan blijft nog over datgene wat geregeld is in die nota over het cultuurfonds. En dan lezen we daar dat het cultuurfonds is ingesteld om de volgende redenen. Eén, dat cultuur in al zijn facetten een bijdrage levert aan het leefklimaat. Twee, dat binnen het terrein cultuur vaak incidentele, projectmatige en of korte termijn activiteiten zich voordoen. En drie, dat het gemeentelijk subsidiebeleid onvoldoende is toegerust om hier adequaat op in te spelen. Daarom zijn daar twee doelstellingen voor geformuleerd. En de ene doelstelling is het stimuleren van actieve en passieve cultuurparticipatie van burgers door het financieel mogelijk maken van culturele uitingen en initiatieven van particulieren en of instellingen. En het stimuleren van actieve en passieve cultuurparticipatie van burgers door het initiëren van culturele uitingen en initiatieven voor particulieren en of instellingen. Dus het ene is het stimuleren en het andere het initiëren van. Ook in deze beide doelstellingen kan ik niet terugvinden dat wij kleding zouden kunnen subsidiëren uit deze pot. Met andere woorden, ik zie nog in de subsidieverordening... nog in het cultuurfonds, nog in de pot eh, initiatieven... enige ruimte om daar middelen uit beschikbaar te stellen. En vandaar ook dat wij zeggen dat het amendement ontraden moet worden. Dank u wel, portefeuillehouder. Iemand behoeft aan een tweede termijn... Dat is niet het geval. Meneer de Rode, toch? Ja, dank u wel. Um, er staat een, een financiële ondersteuning. En als het dan niet uit de, de cultuurpot kan, kan het altijd uit de algemene reserve. Dus dan uh, wijzigen we het abonnement en doen we het. Maar doen we het uit de algemene reserve? Hebben we ook niet zoveel met al die regeltjes te maken? En dan kunnen we gewoon het Zandvoorsmannakkoord 2000 euro uh, geven. Voorzitter, toon dan ballen en geeft dan gewoon het hele bedrag. Ik, ik kan even die opmerking niet plaatsen, meneer Kramer. Ik begrijp dat u spontaan. Iets heeft. We hebben nog vijf koren hoor, die komen. Maar wat, wat, wat kan men met 2000 euro? Er zitten 50 man in dat koor. Nou, 70. Nou, dan is het ongeveer 30 euro per man. Dan kan je nog net een korte broek verkopen. Ze vragen... ja, ik weet niet of dat het imago is waar Zandvoort mee naar buiten wil komen. Maar ik zie ze toch liever. Heren. Meneer De Rode, u zegt dat u een wijzigingsvoorstel doet op dat Ja, maar moment. ze vragen ook maar een financiële bijdrage. Het is niet dat ze alles willen, uh, van ons willen hebben. Ze vragen een financiële bijdrage. En daar vind ik het jammer dat er zo lachraag over gedaan wordt. Lacherig. Het gaat om een bedrag van 30 euro per persoon. Ja, ik weet niet waar we, waar we nog meer moeten bijdragen. Maar... Meneer Van Deursen. Ja, dank u meneer de voorzitter. Eh, de wethouder heeft net heel duidelijk uitgelegd... waarom deze potjes niet eh, in aanmerking komen voor het bedrag. Maar het is de letter. En ik denk dat we die potjes hebben toch wel een intentie. En ik denk dat deze intentie... Ge dat dit gewoon valt onder de intentie van deze potjes. Want als je het alles precies in letters wil vervangen... dan grijp je altijd wel mis bij de volgende aanvraag. Dus Ik zou zeggen, van, het past best in, in, in dit potje... en er hoeft er voor mij geen amendement op te komen uit algemene middelen. Want ga je in algemene middelen, daar, daar hou ik weer niet van. Dank u wel, meneer Van Deursen. Anderen nog behoefte om te reageren in tweede termijn? Dat is niet het geval. Uh... Meneer de Rode, u zei net dat u het abonnement wilt aanpassen. Moet ik dat zo lezen dat u zegt dat u de laatste zin van stelt voor het tweede liggend streepje laat luiden het bedrag te dekken uit de algemene reserve? Dan is daarmee wat mij betreft uw abonnement aangepast. Ja, maar dat moet ook aanpassen, wat ik dat aanpassen, wil ik het zeggen. En Ik hoor de portefeuillehouder roepen dat hij over de aanpassing nog wat wil zeggen. Ik kan dat heel kort, portefeuillehouder? Nou, sterker nog, voorzitter, dat moet. Want ook als u het uit de Algemene Reserve haalt, of u haalt het uit het Parkeerfonds, of u haalt het uit de Potbouwverordening, of waar u het ook vandaan haalt, maar we zullen het altijd moeten toetsen aan de subsidieverordening. Hoe dan ook. Dus waar u het uithaalt, doet er niet toe. De subsidieverordening staat het gewoon niet toe. En ik wil u wel een hint geven, maar ik vind dat u dat niet moet doen. U kunt gewoon zeggen, wij stellen gewoon de verordening voor dit geval buiten werking. Dat mag u doen, maar dat komt, maar dan geef ik op een briefje, dan komt iedereen voortaan bij u voorbij. Het standpunt van de portefeuillehouder is duidelijk, denk ik. Volgens mij zijn de argumenten uitgewisseld. Ik breng in stemming het abonnement Zandvoorts mannenkoor van het CDA. Bij hand opsteken, wie is voor dit abonnement? Voor zijn de fracties van GroenLinks, het CDA, gemeentebelangen Zandvoort, de heer Henry van Poorten en de heer Poster. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de heren Simons, Bouwberg, Wilson, Sutorp, Paap, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid Compleet, de heren Drommel, Paap, VVD... Kramer en mevrouw Geuronsson. Daarmee is het abonnement verworpen. Dat brengt mij op het raadsvoorstel subsidieaanvraag kleding Zandvoorts-Mannenkoor. Ook dat voorstel breng ik in stemming middels handopsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel? Bij handopsteken, dat betekent voor de goede orde het, het, af te het voorstel is om de subsidieaanvraag af te wijzen. Wie is voor dit voorstel bij hand opsteken? Ik kijk rond. Dat zijn de heren Simons, Bouwberg, Wilson, Suttorp, Paap Sociaal, Zandvoort... ...mevrouw Rietkerk, meneer Kuiken, meneer Stammis, meneer Drommel... ...meneer Paap VVD, mevrouw Geurensson en meneer Kramer. Wie is tegen dit voorstel? Dat zijn de heren Post, Poster, excuses, Van Deursen, De Rode, Bluis, mevrouw Draaier... De heer Henry Jon van Poorten. En daarmee is het voorstel aangenomen. Ik kijk even naar de klok. Het is bijna kwart voor twaalf. Wij hebben nog twee onderwerpen staan. En de vraag is nu: wilt u doorgaan of zegt u schors en roep een nieuwe vergadering bij? Ja. voor mij mag u schorsen meneer de voorzitter en dat betekent sorry, dat betekent als wij schorsen dat ik morgenavond een nieuwe vergadering uitroep want er zit, er zit namelijk een datumprobleem op agendapunt LDC 2 ik leg het maar even voor u neer laten we dan maar even doorgaan want... ja, ja want morgen maar Dan gaan we door naar agenda punt 8, tweede parkeergarage Louis Davis carré Wie wenst in eerste termijn het woord? Ja, dat kan meneer De Rode. Maar we gaan toch met de behandeling verder. Meneer Paap, VVD. Voorzitter, het, uh, het is jammer dat het een bespreekpunt is, want het had een hamerstuk moeten zijn. Dank u wel meneer Paap, VVD. Meneer Kuiken. Ja voorzitter, ik, ik val fijner van mijn stoel. Een hamerstuk voor iets wat ruim 3 miljoen kost met een negatief saldo van 6,6 miljoen. En dat als hamerstuk, dat kan de heer Paap toch niet echt menen denk ik. Meneer Paap. Even... Voor ons. Meneer Kuiken. Nou, ik ben nog niet uitgesproken. Nee dat dus... weet ik, maar u zegt dat ik dat niet meen. Ik meen dat wel, want het is... Gebaseerd op aannames, u heeft ook gehoord in de commissie dat de wethouder gezegd dat de inkomsten niet meegeteld zijn. En we praten dan over een tekort over de periode van 30 tot 40 jaar. Waar hebben we het over? Dick Uiken, gaat u verder. Goed, Nou ja, we kunnen van mening verschillen daarover. Maar ik denk toch dat het goed is dat de feiten toch even genoemd worden. Want we zijn een maand geleden geconfronteerd eh, met dit voorstel. ...en dat houdt in dat er 113 plaatsen extra gebouwd zouden kunnen moeten worden... ...in het louis carré. Nou, daar is uh, onderzoek naar gedaan en dat onderzoek wijst uit... ...en u schrijft het ook zelf in uw voorstel. De conclusie van het onderzoek uh, is dat er geen noodzaak is voor de aanleg van een tweede garage... En indien, de, ...en indien deze wordt aangelegd, het financiële resultaat zwaar negatief is. En dat zwaar negatief houdt in... ...dat we praten over een aanvangsinvestering van ruim 3 miljoen. En op basis van de nette contante waardeberekening is het tekort 6,6 miljoen. En voor alle duidelijkheid, dat betekent op termijn per jaar... ...een tekort op de begroting van 4 ton aflopend naar 186.000. Dat zijn de feiten zoals die liggen. Ik begrijp heel goed de visie van het college... ...want dat is ook een beetje ons dilemma... ...de visie van het college, als men zegt van nou... ...ja, we hebben daar nog een mogelijkheid om 113 plaatsen te creëren... ...en uh, goh, zouden we dat hier moeten doen? Dus ik begrijp best dat je ook als college en eigenlijk ook als raad zegt van... ...goh, wat zijn de mogelijkheden dan? Daar moeten we dan wel meteen tegen afzetten... ...dat het wel om een zeer aanzienlijk bedrag gaat. En dat het natuurlijk ook niet meer dan normaal is... ...dat het college toch naar de raad aangeeft... ...en ik vind de raad is het controleerde orgaan... ...toch aangeeft van ja, maar waar denkt u dat dan in de toekomst uit te dekken? Want ik moet u zeggen, ik heb nog eens een keer de bandopname nageluisterd... ...van de commissievergadering... ...en ik moet u zeggen, het gaat om aannames, het gaat om verwachtingen... ...het gaat om geloven... ...en dat hebben we al genoeg gedaan de laatste jaren... ...en daar hebben we de kredietcrisis doorgekregen... Tijden veranderen soms. En het is vooral denk ik ook bij velen een gevoel van... ...kan dat nou wel of kan dat nou niet? Maar één ding is zeker, er is geen dekking. En die moeten we dus nog gaan zoeken. Dus ik moet u ook zeggen uh, dat ik daar grote moeite mee heb. En dan zeker, want het belast natuurlijk als we dit aannemen... het belast het de begroting. En ik moet u zeggen... Wat voor kosten kunnen wij de komende jaren in een negatieve sfeer verwachten eigenlijk? Want ook daar mag je nog wel even bij stilstaan. Want je gaat iets aan waar de kosten jarenlang doorlopen. En dan kan de een wel tillen aan 200.000 euro en de ander niet. Bovendien is het startbedrag en een negatieve spiraal is in het begin veel hoger. We praten over, is vanavond heel kort aangegeven, de kosten van de middenboulevard. Die zijn er wel allemaal, maar die zijn nog niet vergoed. Die zijn wel gemaakt. En het is maar de vraag wanneer en op welke wijze we dat terug kunnen verdienen. Als ik denk aan de riolering, er ligt ook nog een rapport van de Rekenkamer voor de toekomst. Dan denk ik, nou daar zijn ook nog wel wat negatieve aspecten in, financieel, in financiële zin van te verwachten. U moet ook niet vergeten dat de kredietcrisis ook niet zomaar aan de gemeente voorbij zal gaan. De bijstand... En de, en de bedragen die wij zelf moeten uh, betalen, zullen stijgen. Daar kunt u vergif op innemen. We hebben ook nog een sociale werkvoorziening, die ook waarschijnlijk niet in de plus zal staan. Meneer Kuiken, mevrouw Keurig. En hebben we nog de bezuinigingen van de Rijksoverheid, Meneer Kuiken, voorzitter. u noemt een heleboel beren op, die allemaal misschien op de weg zullen terechtkomen. Maar dit is de enige kans die we op dit moment nog hebben om iets te doen. Meneer Kuiken. Ik noemde alleen nog even de bezuinigingen van de Rijksoverheid... die niet zomaar de gemeente voorbij gaan. Want de algemene uitkering, daar zullen wij ook nog van merken in 2011 en later. Dat zijn geen beren, voorzitter. Wat ik zeg, dat zijn hele reële zaken die we allemaal na kunnen lezen. En we kunnen daar allemaal aan voorbij gaan... door vanavond gewoon te zeggen, het is de laatste kans... en dan moeten we dat geld op de koop toenemen... ...en dan moeten we dat maar ergens zien te vinden. Nou, dat zou nog zo kunnen zijn, voorzitter... ...als het college, de verantwoordelijke wethouder... het college, toch eens aan zou kunnen geven... ...waar ze aan denken die bezuinigingen te kunnen halen... ...of die meer inkomsten. Want dat is natuurlijk wel interessant. Ik ben daar erg benieuwd naar, de fractie is daar erg benieuwd naar... ...en ik zou graag van de wethouder... ...voordat we in de tweede ronde daar verder over spreken... ...van hem willen horen... Hoe hij dat nou precies ziet. Dank u wel, meneer Kuiken. Meneer Paap, sociaal standwoord. Wie is vertrokken? Even uh, meneer Bouberg Wilson. Dank u voorzitter. Voorzitter, in de commissie zijn wij vrij kritisch uh, geweest. En we hebben nadien uh, ons op de hoogte gesteld van cijfers. Ik heb ook een gesprek gevoerd met uh, de, de heer uh, Dijkstra, antelijke organisatie. Um, daar heb ik begrepen dat de stichtingskosten voor een garage. Uh, ...gegeven het feit dat we daar dat kunnen combineren met het project wat er nu gaande is... ...per garage 3000 euro ongeveer lager liggen dan op het moment dat je de kosten van de parkeerplekken in de uh, LCD, DC garage 1 uh, bekijkt. En uh, dat betekent dus dat, dat wat dat betreft al een uh, goede uitgangspositie is voor een investering... ...waarvan inderdaad niet duidelijk is of die zal renderen dan wel of die zal gaan kosten. Dat is helder. Ik vind dan ook de vraag die de heer Kuiken aan de wethouder heeft gesteld... van god, wat is hier nou de prognose voor inkomsten? Dat vind ik een hele goede en, eh, vraag waar ik ook nieuwsgierig ben naar het antwoord. Maar dat laat onverlet dat eh, ongeacht al die eh, zaken waar de heer eh, Kuiken op doelt... onzekerheden en mogelijk minder inkomsten voor de gemeente... wij nu eenmaal op dit moment de beslissing moeten nemen. En ik denk dat eh, op het moment dat je dan al die zaken eh, afweegt... Eh, dat je dan in ieder geval eh, toch, eh, denken wij, eh, door eh, datgene moet laten wegen wat het meeste moet wegen op dit moment. En het is namelijk niet het onzekere bestel in de toekomst, maar wel het zekere voordeel wat je nu kunt behalen en het voordeel wat je kunt bieden aangezien je nu eenmaal wat meer parkeerplekken dan weer tot je beschikking hebt. Iets anders is, in hoeverre kun je de kosten die met deze investeringen samenhangen, kun je die eh, terugbrengen. En dan is mijn vraag, en dat ben ik nieuwsgierig naar hoe de, de wethouder erover denkt, de volgende. Een belangrijke kostenpost is natuurlijk die van uh, toezicht. Uh, als je deze garage nu eens niet openbaar zou maken, zou je dan daarmee niet een mogelijkheid scheppen om die kosten belangrijk terug te brengen. En dat zou dan betekenen dat je hem laat bouwen voor de rekening een risico van de gemeente. Dat de gemeente dan gaat kijken in hoeverre dat uh, te verhuren dan wat te verkopen valt. Maar dan heb je in ieder geval uh, een, een mogelijkheid om die kosten wellicht in belangrijke mate terug te brengen. Kijk je naar wat het op jaarbasis is, die kosten, die de heer Kuik ook noemde, uh, aflopend ongeveer iets van 4 ton naar 165.000 euro, dan lijkt het me dat, aangezien dat kosten zijn zonder dat daar inkomsten op zijn betrokken, toch... ...in een orde van grootte te begeven... ...dat je ook kunt zeggen dat wat dat betreft... ...er toch voorwaarden aanwezig lijken... ...om die investering niet al te zeer onverantwoord te maken... ...en misschien zelfs verantwoord te maken. Dat is wat ik wil opmerken. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Bouwberg-Wilson. Meneer Bluis. Ja, uh, nou, wij zijn vrij duidelijk in geweest... ...wij zien uh, om tal redenen niet uh, in... ...dat we daar nu die parkeergarage... ...die uitbreiding aan mee moeten doen... Ten eerste de parkeergarage in het LDC 1, 511 plaatsen, met alle berekeningen erop en eraan, inclusief de deelname van Albert Heijn, laat nog ruimte, genoeg, om in dat gebied van Zandvoort, dat deel van het parkeerbeleid, er voldoende ruimte is om te parkeren. Als die parkeergarage er is, dat daarvoor laten wij die onderzoeken doen. en uh, We hebben één onderzoek laten doen en er is een vervolgonderzoek en die geven weer exact hetzelfde aan. En dan kan je zeggen, ja, oké, okay, maar we hebben nog een kans. En oké, okay, op zich denk ik ook, van, ja, dan moet je, dat moet je dan onderzoeken. Daar laat je dan een rapport voor maken. Terecht laat het college dat maken. En als dan het rapport aangeeft dat het niet rendabel is te maken. Ja, dan moet je afvragen van, en hoe maken we het dan wel rendabel? In feite zitten we straks niet opgeschreven met een parkeergarage waar niemand gaat staan. En dus krijgen we die 113 plekken vol. Nou, als ik dan naar het omliggende gebied kijkt. En de tariefstelling die we daar gaan hanteren zullen er dus geen dagjes toeristen gaan staan die naar het strand gaan. Dus het parkeer... En dan moet je dus naar het parkeerbeleid gaan kijken. En dat ontbreekt dus nu ook aan dit verhaal. Want als je het parkeerbeleid integraal had gehad... zou je iets meer kunnen zeggen over hoe die, die parkeervlekken zich gaan ontwikkelen. En dan, wij zien nog steeds niet dan, dat er een, proble een probleem in het centrum gaat ontstaan. Nee, we hebben ergens anders een probleem. Bijvoorbeeld op het Watertorenplein. Daar, en wij zouden zeggen van... Goh, als je dan toch... En daar moeten wij zeker een parkeergarage. En als we de kans zouden krijgen om daar meer nog de diepte in te gaan, dan zou het CDA zeggen van die 113 plekken, die moeten daar extra komen. Want daar hebben we een hele grote parkeerdruk, omdat er geen parkeergarage is. En dan zeg ik van, als we dan daar wat extra geld voor zouden moeten uitgeven, dan kunt u met het CDA daarover praten. Maar op dit moment is de noodzaak niet aanwezig om in het centrum van Zandvoort dat te gaan doen. Dus, en met het negatieve financiële advies erbij, dan vinden wij het niet verstandig om hierop in te gaan. Dus wij zullen wat dat betreft niet voorstemmen. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Ja, dank u meneer de voorzitter. Ik wacht even de beantwoording van het college af. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Iemand overgeslagen. Dat is niet het geval. Meneer Tates, namens het college. Dank u voorzitter. Uh, nou, het uh, beantwoorden van uh, de heer Paap VVD dat is uh, vrij makkelijk, dat uh, kunt u begrijpen. Uh, ik begrijp uh, absoluut de, de, de, uh, de afwegingen van de heer uh, Kuiken waarin hij zegt, en heel terecht, het gaat om aanzienlijke bedragen. En het zijn allemaal aannames die het college doet.